Davy van Eck met het NOS-journaal. Wereldwijd is stilgestaan bij de aanslagen van 7 oktober 2023... toen Hamas en andere terreurgroepen in Israël zo'n 1200 mensen vermoorden... en meer dan 250 mensen naar Gaza ontvoerden. In Nederland kwamen mensen samen op de Dam in Amsterdam. Daar werd ook aandacht gevraagd voor het toegenomen antisemitisme. Bij het Vredespaleis in Den Haag werden naast de slachtoffers van de aanslagen... ook alle doden, gewonden en ontheemden van de oorlog in Gaza herdacht. In Egypte wordt deze week indirect met Hamas gesproken. De onderhandelingsleider van Hamas eiste daar echte garanties... dat er een einde komt aan de oorlog, omdat Hamas Israël niet vertrouwt. De bezetting van een gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen... door pro-Palestijnse activisten is nog altijd niet voorbij... De politie laat de activisten die binnen zitten met rust vanwege de veiligheid. De apparatuur in het laboratoriumgebouw kan gevaarlijk zijn. De politie zegt dat het pand wordt bewaakt en dat activisten die naar buiten komen worden opgepakt. Hoeveel mensen nog binnen zitten is niet bekend. Het is nog niet duidelijk hoeveel ernstig zieke kinderen uit Gaza naar Nederland zullen komen, zegt de missionair minister Van Wil. Hij zegt dat in de komende twee weken duidelijk wordt welke kinderen Nederland gaat opvangen... Het is de bedoeling dat de kinderen na hun behandeling weer teruggaan naar Gaza. Rusland moet de weduwe van cameraman Stan Storymans een schadevergoeding van 10.000 euro betalen voor immateriële schade... oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Storimans kwam in om het leven bij een Russisch bombardement in Georgië. Ook journalist Jeroen Akkermans, met wie hij de reportage maakte, is een bedrag toegekend. De kans dat Rusland zal betalen is niet het weer, vannacht is het bewolkt en vooral in het noorden kan wat regen vallen, bij een graad of 13. De komende dag opnieuw grijs, smiddags vanuit het noordwesten wat regen en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Look, Fae, you're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 Uit vrije wil speelt die erussies Want liefde reken niet, kijk niet achterom. Liefde is blind en misschien wel juist... Daar.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 Can make it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 ik wil nooit meer anders dan jij.